Voordat we de dienst aanvangen maken we bekend dat zo de heren wil en we leven morgenavond huiverzoek gedaan zal worden. Bij de familie P. Schumacher, 15. Dan hier en mejuffrouw Hollemans, S. Dormstraat 2. Familie P. Schuurwater, Eidenhoven 150. Familie J. Schumacher, Eidenhoven 194. En dinsdagavond... Bij de familie PC Damweg 20 en Weduwe P. van den Brevaart Irenestraat 4. Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te vangen door met, met elkander te zingen uit Psalm 22 en daarvan het 12 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs den Heer. Dat Jacob Saat zijn grote naam vereert, ontzie hem toch, o Israël, leer. Vertrouwend wachten, wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. Wij noemden u het twaalfde vers van Psalm 22.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 nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat u snaarten is. Wij noemden u dan voor te lezen Matthäus 27, de eerste 14 versen. En als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen de raad genomen tegen Jezus, dat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschulden bloed. Maar zij ze zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in een tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden, het is niet geoorloofd dezelfde in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. ...en te samen genomen hebbende... ...kochten zij daarmede den akker des pottenbakkers... ...tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genoemd... ...de akker des bloeds tot op den huidige dag. Toen is vervuld geworden... ...hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia... ...de zeggende en ze hebben de dertig zilveren penningen genomen de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen de Heere mij bevolen heeft. En Jezus stond voor den stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende, Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei hem, Gij zegt het, en als u van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei de Pilatus tot hem, Hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, Al dat de stadhouder zich zeer verwonderde. Dat zo werd. Onze helpen. En ons beginsel. Zijn de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de herde geschapen heeft. En die nooit laat varen het werk. Zijn rijk die gevingen. Die trouwen houdt. En eeuwig weet.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 Van God, den Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, door de werkingen van God, den Heiligen Geest. Amen. Een verenigen ons tot gemeenschappelijk gebed. Een <coughs> verheven volzalige, eeuwige en drieënige verbond Jehova. Een God des hemels en der aarde. Een God van alle vlees. Die harte kenner zijt en iedere proeven. Voor wiens aangezicht wij zijn. Als een leesbare brief ten goede of ten kwade. Wanneer gij niet hersteld heeft. Door uw eeuwige geest de vernieuwing des harten. Kent gij elk mens. In gedachten, woorden en werken. Maar ook waar gij ze vernieuwd heeft. Door de Eeuwigen geest kent gij ze ook. In werken, woorden en gedachten. Zodat we een open boek zijn voor uw heilig aangezicht. En als zodanig onderwinden wij ons dan. Om uw heilige aangezichten te zoeken. En om van uw zegen af te smeken. Over dit ons samen zijn. Waar we bij vernieuwing weer vergaderd zijn. Rondom de kandelaar van uw getuigenis. Met onderscheiden ook van anderen. Zelfs nog geen uit ons midden die in het begin van dit jaar nog onder ons was, maar voor wie het einde gekomen is, in en gij bewijs nog zo gij terecht zou treden, wie zou bestaan. Maar we staan en zitten hier nog, als levende bewijzen van uw langmoedigheid, of dat we bekeerd zijn of onbekeerd zijn. Ach, dan geldt het er nog van. treed niet in het gericht met ons. Want zo gij in het recht zou treden. Wie zou bestaan? Maar nu is er een volk die mogen ervaren. Bij u is vergeving op dat gij gevreesd wordt. En heren, u brengt u ons nog in de middelijke weg. En verwaardigt ons nog in de middelijke weg. Te vergaderen rondom de kandelaar. Van uw onbedriegelijk, eeuwig, onveranderlijk Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Wij bidden dan ook van u heren. Zou u met uw genade en geest nog onder ons willen zijn en door uw genade en door uw geest nog willen werken, het werk der waarachtige bekering, waarin gij verheerlijkt en zondaren gezaligd zouden worden, want we liggen van nature in onze geestelijke dood. En hebben nodig de levendmakende en wederbarende kracht des heiligen geestes. Opdat we door de kennissen gods, geopenbaard in uw woord en de kracht daarvan door uw geest in ons hart leren kennen. Bewust gaan worden dat we zonder zijn. Dat we in ons verbondsoofd aan u de nek toegekeerd hebben. En de rug naar u ons aangezicht nadenuw. O God, onder blinde ogen nog eens te openen wanneer het nooit gebeurd is. Dan zijn blik krijgen te slaan in uw goddelijke deugden van uw heiligheid en rechtvaardigheid. Een blik krijgen te slaan in de heiligheid van uw wet. Een blik krijgen te slaan in de diepe, diepe val, zoals we in dan verdoemelijk liggen voor u. Het mocht u wagen hier, om het stuk der ellende nog eens te mogen kennen en te beleven. Want een apostel getuigd uit de wet is de kennis der zonden. En zolang de wet dood blijft voor ons, er blijven de zonden dood voor ons, dat al is het dan wat kracht van opvoeding weten en onderscheiden wat goed en kwaad is, conscientieus nog bewaard worden voor openbare of uitbrekende zonden, het neemt die weg, onze staat is een staat van verlorenheid en dat is nodig om gekend te worden. Waartoe we van u bidden, zou u het nog willen werken? Waar het gemist wordt, gij die dingen roept, die niet zijn alsof ze waren. Die spreekt en het is er gebied en het sterven. Al dat we nog geboren zouden worden, van onder de wateren gij nog weder zou brengen. Uit baas en uit de diepte der zee waar we verdronken en verzonken liggen in de zonde, als het maar gekend wordt. O God, zouden die nog onder ons gevonden worden, het is ook u bekend, want gij weet van uw eigen werk. En hierin, de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, is ook een werk van de heilige geest. Dat u daartoe ons uw geest niet onthouden en waar gij door de Heiligen geest licht geeft over de zonden zoals ze zijn in ons verbondshoofd adem. Maar in zonderheid ook daar we leven onder de openbaring van het genadeverbond. Dat die geest zo van zonden dat zij mij niet geloven. En dat is het evangelie wat zo scherp is, wat alles afsnijdt van de mens en wat alleen huldigt van Christus en zijn bloed, Christus en zijn gerechtigheid. Zodat die aangeboren werk heiligheid en doodsteek moet verkrijgen uit de openbaringen van die dierbare geest die licht geeft over de zon. Overtuigen van zonde van gerechtigheid, dat de gerechtigheid van Christus alleen geldend is. En dat al onze gerechtigheid maar is als een wegwerpelijk leed. hoe geprofijt ook met godsdienstplichten en te. En overtuigen van oordeel, dat de overste deze wereld geoordeeld is het volwens des duivels geveld is, en dat hij als een overwonnene aan de voeten van uw godsvoeten eens verpletterd zal worden, en zodat we door die overtuiging tot ontdekking komen, dat de zaligheid buiten ons legt in die dierbare verlosser en zaligmaker Jezus Christus, in zoverre dan we die zijn mochten, gij mocht ze nog genadig onttrekken, dat het van hun kant een verloren zaak is, maar bij u vandaan nog een eeuwige ruimte om zelf te kunnen worden. Daartoe mocht u ook uw woord en getuigenis nog dienstbaar stellen, waartoe gij het gegeven hebt. En in zoverre dat die kennis gebrocht is geworden. En voor u al zien toch een leesbare briefs zijn. Waar gij uw discipelen kende in de dagelijkse omgang. In de zwakheden en in de gebreken. Maar van hen getuigd heeft in het hoge priesterlijk gebed. En ze hebben geloofd en bekend dat ik van u ben uitgegaan. En voor de bid in uw waarheid, want uw woord is de waarheid, al dat is tot die kennis gebracht zouden worden, Ene planten met u te worden, Heer Jezus, in de gelijkmaking uw dood, om het ook te worden in de gelijkmaking uw opstanding, en er iets van te leren wat Paulus getuigt. Ik ben met Christus gekruist. Dat is gestorven. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door. Wat ik nu in het vlees leef, leef ik door het gesloven des zoons gods. Die mij lief gehad heeft. Hij mocht daartoe als die grote doorbreker is doorbreken. Al dat ze door het zielzelligend geloof met medeweten voor eigen hart en leven en met u verenigd zal te worden, om in de richtelijke vier gods de vrijspraak te leren kennen van schuld en straf en een genaderecht te verkrijgen met weten voor eigen hart en leven, een genaderecht tot het even leven, want u hebt toch wat verworven voor uw kerk. En ze te verlossen van de schuld en de straf, en ze te verwerven het eeuwige leven. En om nu die verworvene goederen. hen genadiglijk toe te rekenen. Ach hier een onderscheid. Dat men neemt wat men niet toekomt. Of wat men krijgt wat geschonken wordt. Want elke een die zalig mag worden. Zal aan de weet gekomen zijn. Dat de verworvene gerechtigheid die eerst door Christus verworven is, hun geschonken en toegerekend wordende, en zij door het zielzaligend geloof hem mogen omhelzen, als hun gerechtigheid in de toepassing van zijn dierbaar bloed, tot afwassing en reinigmaking onze zonden, al voor God te komen staan, al hadden we nooit zondige gekend nog gedaan, u mag daartoe hun goddelijk en geestelijk onderwijs schenken, waarvan uw woord getuigde diendagen, zal de zere spruit tot sieraad en tot heerlijkheid zijn, degene die het ontkomen zullen in Israël, wanneer ze uitgebrand zullen zijn, door die geest des oordeels en de uitbranding, want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Ach, u zorgt wel voor uw kerk, hier. O, gij mocht tot dan nog onder ons wonen en werken. En gedenken die erom weder voortgetreven, Ongetroost over de herdigen. U mocht nog eens waarvoor maken. Troost, troost, mijn volk. Zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En wil ook voorts nog gedenken in zover gij die genade met medeweten voor eigen hart en leven geschonken hebt. Ach heren, en gij kent ze die oprecht zijn, leggen zich voor u open en zeggen doorgrond mij. En kent mij en beproeft mij en ziet of dat bij mij een schadelijke weg zijn en leidt mij op de eeuwige weg. Want hier het is toch een eigenschap van het zaligmakend geloof dat wenst oprecht te zijn, eenvoudig te zijn en in kinderlijke vrezen voor uw heilige Haargezicht te wandelen. En hebben zich dikkels te beschuldigen dat ze dikkels zo en omzwervende zijn. Bij tijden bitterloos zijn, bij tijden trouweloos zijn, bij tijden liefdeloos zijn. Ach, ach heren die zichzelf leert kennen, die leert kennen dat hij afhankelijk is van de invloedingen van je lieve geest. Maar dat het toch waar blijft, niemand kan ze uit mijn hand rukken. De vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vaders. Dat hij ons die troost des geestes zou schenken en sterk daartoe wat gebracht. Met onze kranke, zwakke kruis er al draagende. En wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn, ook die ons van deze plaats afhoren. Gij mocht die woord nog genadiglijk heilige zegen en dienstbaar stellen. En ook wat in de ziekenhuizen zich bevindt, met name bij u bekend. Zelfs een kleinkind, maar ook op de jaren. Gij mocht ze tezamen nog genadiglijk gedenken in de middelijke weg. De middelen nog zegenen. Maar bovenal heiligen er kon het wezen tot waarachtige bekiering. Uw werven daarin betrokken uh, wil ze schenken onderwerping aan de roeden. Omdat ze mag ervaren uh, dat het vaderlijk is. Hij zal zijn volk niet eindeloos kast tijden. Heren uh, wat op u ziet en wacht ook de familie. Uh, die in rouw gedompeld is een uit hun midden. Na een korte krankheid op een hoge leeftijd weggenomen heeft uit het leven. O heren, die geslachtslinie begint te dunter te worden. Ach, gij mocht de roepstem nog heiligen en ze genadigelijk gedenken, want alles roept ons tot de ijdelheid en de vergankelijkheid van dit leven. Gedenkt ook, oude vandaag dagen eenzame Weten we wezen, weet u naast wat zwanger is of gebaard zou hebben. We dragen zullen tezamen aan uw goddelijke hoede, zorg en genade aan. Als ook wat op uw gedachten, is uw woord gepredikt wordt uw getrouwe knechten. U mocht ze nog genade schenken dat de bezuin een zuiver geluid zou geven. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbreuk van Satans rijk. Er wil nog gedenken op de zendingsvelden. Wanneer gij waar gij hebt, die door u geroepen en gezonden zijn, u mocht ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Tot inkorting van het rijk des duivels. Gedenkt onze kinderen met onderwijs en personeel. Ach, gierig, hij mocht ook daar nog middellijk werken onder de jeugd. Het zaad dat gezaaid zou te worden, nog eens nederwaarts zijn een wortelen opwaarts zijn vruchten voort mag brengen. Gedenkt voor uw ziel over de lengte en breedte der aarde, in noden en in banden troost allen, die in nood en smart tot u verheffen het angstig Gedenk nog ons diep verzonken vaarvolk, een vaderland en kerk, met insluiting van overheid en onderdaan. O God, u mag nog eens uitgieten die geest der genade en der gebeden, opdat er een wederkere geboren worden, uh, door de bediening van je lieve geest in bloed en in schuld, in rooklagen van te dien dagen, zal er een fontein geopend zijn tegen de zon en de onreinheid van de huizen Davids en de inwoners van Jeruzalem. Nu wil ik uw woord nog ontsluiten voor ons hart. De ernst van het getuigenis ons opwinden en dat de vrucht van de verdiening mocht zijn. De uitbreiding van uw koninkrijk tot bescherming van het rijk des duivels. Tot eer van je lieve naam en tot troost onze zielen om Jezus willen. Amen. Naar aanleiding van wat we straks gezongen hebben vinden we onberuimd in de 22e psalm dat de dichter zegt, de gij die den Here vreest, prijst hem. Wij kennen alle wellicht den 22e psalm wel, dat het in hoofdzaak een lijdenspsalm is, waarin geprofeteerd wordt het lijden en het sterven van Christus en zijn opwekking en zijn heerlijkheid. Waarvan zeer duidelijk gehandeld wordt. En daar David een type en een schaduwbeeld van is. Want we vinden in deze psalm niet alleen Christus profetisch voorgesteld. Maar we vinden hier ook een beeld van de kerken gods. De welke wegen dat een Heer ze soms komt te leiden. En dan vinden we aan het eind van die psalm. En wanneer dat hij zegt, verlos mij uit de leeuwenmond te verhoor en verhoort mij van de hoornedins eenhoorns. Zo zal ik uw naam, mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dus wanneer hier de dichter uitkomst verkrijgt uit zijn lijden en strijd, dan uh, roept hij op uh, tot prijzen en tot lof van God. En dan begint hij te zeggen, niet alleen eh, dat hij geholpen en gered is, maar dan begint hij te roepen tot gij die God vreest. Merk eens, gij staat er die den Heren vreest. We hebben wel eens meer gezegd dat het woord die Heren met hoofdletters ziet op de trouw van de verbonds dat hij zich openbaart als de verbonds Jehovah. En wanneer dat hij dan spreekt tot die den Heere vreest, wie zijn dat? Die het ten eerste te kwaad krijgen met de eigen zonde. En die het te kwaad krijgen met de eigen overtreding. We hebben wel eens meer gezegd, dat herhalen we niet. Er is een knechtelijke vrezen. Er is een kinderlijke vrees, een, een slaafse vrees en een kinderlijke vrees. Een knechtelijke vrees dat men de zonde niet doet, maar gelijk de farizeeën proberen zich verdienstelijk te maken. Er is een slaafse vrees gelijk als een slaaf dat die niet durft te stelen of te roven omdat hij vreest. Dat hij geslagen en gegezeld zal worden. Dat men de zonde zo'n beetje laat omdat men vreest voor de hel. Maar de ware vrezen gods is een vrucht des geestes. En de ware vrezen gods krijgt een afkeer en begint bij zichzelf. Ik zal u één beeld noemen uit Gods woord, Wanneer de daar naar de tempel gaat. Dan kijkt hij naar geen ene sterfling. Hij vreesde God. Dat was een kinderlijke vrees. En dan gaat die man naar de tempel. En dan kijkt hij niemand aan. Onderscheiden van de fariseeën. Maar dit was wel in zijn hart. De smart der zonde. De droefheid over de zonde. En de beleidenis van de zonde en daar gaat het van gij die god vreest het is of David wil zeggen heb er mij uitgeholpen en gij die god vreest prijst hem want je wordt zeker uitgeholpen gij die god vreest prijst hem en gij zegt Jacobs vreest hem en want ziet u voor hem al gezet, Jacobs, wij zongen e, straks. Gij die God vreest, gehalve prijzen hier. enzovoorts. En vinden we nog e, dat e, de, de vertrouwen leert vertrouwend wachten. E, dus e, waar de vreze Gods is. En waar men in strijd en banden en in verzoeking is. En daarin toch God aan moet hangen. Leert vertrouwend wachten. Dat wil niet zeggen afwachten. Afwachten, dat is zeer gevaarlijk. We hebben wel eens meer gehoord dat meneer ja, kwag het maar af op mijn man gaan zal. Dat is zeer gevaarlijk. Maar vertrouwend wachten, dat is een uitzien en een biddend en een verlangend wachten. Dat is een eigenschap van de vrezen gods en van het geloof. We zeggen vertrouwend wachten, maar om dat te leren. En dan kunnen we bewust worden, er is nog een profeet die zegt, ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God mijn zeils. Mijn God zal me horen. Hij gelooft al, We weten wel dat er strijd genoeg en soms bittere aanvechtingen kunnen zijn. Daarom, daar heeft David ook in gezeten. En daar is hij zelfs nog een schaduwbeeld in van Christus. En dan zegt hij in het volgende vers nog. Want hij heeft niet verrecht, nog vervoed de verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar heeft gehoord als die tot hem riep. Dus hij had dat zelf ervaren en hij zocht dat ook tot bemoediging van anderen en tot versterking van uh, den ongetroost of troosteloze zocht hij ze op te wekken. Uh, mijn horens, we vinden hier een mens, zeiden we, uh, die een type of een schaduwbeeld is van Christus. Uh, die wanneer dat het psalm al begint zegt, mijn God, mijn God waarom verlaat je mij. We vinden in deze psalm het ganse lijden van Christus. Als het ware afgeschaduwd of dat Christus zelf hier spreekt. En nu, de lijdensweken zijn weer begonnen. Het is vandaag voor het eerst weer, dan de lijdensweken beginnen, zeven weken voor Pasen. En bij de overdenking daarvan, wensen we met de hulp van God. Waar we verleden jaar gebleven zijn, thans, den draad weer op te nemen. Eh, hebben we verleden, voor het laatst gesproken, uit eh, Matthäus eh, eh, 27, eh, de eerste verse. Eh, thans wens u we uw aandacht te bepalen, eh, waar we wel overheen hadden willen stappen. Maar het al mogelijk kunnen. En vanaf het derde vers tot en met het vijfde vers. Noemde u het evangelie van Matthäus van vers 3 tot en met 5, waar Gods woord al besluit. Toen heeft Judas die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was berouw gehad. En heeft de dertig zilveren penningen, den overpriesteren en den oudelingen weergebracht, zeggende, Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, Wat gaat het ons aan? Gij moogt toezien. En de zilveren als zij de zilveren penningen in de tempel geworpen hadden, vertrok hij. En heenegaande verworfde hemzelf tot zover. We wensen hier uw aandacht te bepalen in de eerste plaats bij de zonde van Juda. In de tweede plaats bij de onschuld van Christus. En in de derde plaats bij de troost voor Gods arme ziel. We zullen trachten met de hulp van de sieren tot enige onderwijzing en lering te spreken. Voordat we dat doen zingen we van psalm 69. En daarvan het twaalfde met het de dertiende vers. Doe misdaad toe tot al hun heuveldaan. Laat hen tot uw gerechtigheid niet komen. Maar delig hen uit het levensboek der vromen. Schrijf hen met uw rechtvaardig volk niet aan. Maar ik, ik ben ellendig en vol smart. Uw heil, o God, voer me in een hoge woning. Dan zing ik blij en uit een dankbaar hart den grote naam van mijn God en koning. En wat er verder volgt in het 12 en 13 vers van zal 69. zijt in de eerste plaats en wij stil te staan bij de zonde van Judas. <coughs> Mijn houders, een kostelijke naam heeft deze man. Want Judas of Judas betekent zoveel als een die God loopt. deze jongeling of deze man geboren is geworden is hij misschien wel tot blijdschap zijn ouders geboren geworden die hem die schone naam gegeven hebben, Juda Ditmaal zegt Lea, toen Juda geboren werd, zal ik de Here loven en nieuw testamentisch wordt die naam genoemd, Judas zijde wellicht tot blijdschap van de elders, maar geboren geworden om zich rijp te maken voor het bedrijf. Deze man heeft zeker een zeer net godsdienstig leven geleid, want hij is met de twaalven verkoren geworden, wellicht misschien nog als een wijs en een verstandig man, want hem werd de beurs, dat wil zeggen, wij zouden zeggen, de diaken niet toebetrouwd. En in wezen, mijn heurders, had deze man nooit geen hartvernieuwende genade leren kennen. In wezen miste deze man de ware vrezen gods. Deze man heeft gezocht van de godsdienst beter te worden. Want hij geloofde in de komst van Christus. En hij beleedde Christus. Maar met welk doel. Dat wanneer dat hij straks eens koning zouden worden. Dat zo diep geworteld lag in het Joodse volk. En dat straks Christus koning zou worden, hij wellicht in de regering. En misschien nog wel minister van financiën willen worden. Hij wendt en zijn hart was vervuld met gierigheid. En hij was gezet op geld, niet op God. Groot onderscheid. Op God gezet of op geld gezet. En op welke wijze dat hij eraan kwam, daar bekomen die de zin op. We vinden dat Johannes van me getuigt, hij was een dief. En hij droeg de vurs. En zo heeft hij zich zo geraffineerd voor de discipelen drie jaar verborgen kunnen houden en zelfs verborgen gebleven is totdat hij in de hof van Gethsemane Christus kust in Judas kust zolang heeft hij zich verborgen gehouden zeggen we voor de andere de discipelen en wanneer Christus om maar kort te zijn. Christus de schijnwerper openwerpt. Wanneer dat in het huis van Martha Maria en Lazarus was. En Maria die kostelijke fles menadus Van omtrent 105 anderen zeggen 120 gulden. Dat ze hem daarmee doen. Toen kon hij zich schier niet weerhouden en begon te murmureren en zeggen het is zonde van dat geld. Want had had beter besteed kunnen worden aan de armen. Het had beter in mijn beurs kunnen komen, in de armen zak. Ziet hoe geraffineerd of dat een hypocriet en een ooggelaar is. Maar nooit de vernieuwingen des geestes heeft plaats gehad. En hij wekte de andere de discipelen nog op om mee in opstand te komen tegen die vrouw. En nochtans hadden zij hem niet door. En dan zegt Jezus, uh, zij heeft dat gedaan. Tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Ik ga sterven. Ik ga sterven, zegt Christus. En ik word begraven. En ze hebben me gezalfd tot mijn begrafenis. En er is die ontroerd geworden. Christus sterft. Ja. Hij hey, wat dacht hij? O, mijn ouders. Een mensenhart. Is zo geraffineerd. Als we ooit ontdekt worden. dan kunnen we leren kennen. Dat we geen steen nog kunnen werpen op Judas. Dat alleen genade een onderscheid maakt. Want wanneer Christus en heb in de gaten. Dat Christus hem doorhebt. Dan verdwijnt hij. Er waren van die honderd of van die zilverlingen er kon hij niets van in zijn zak steken. En als Christus nou toch ging sterven en hij bedrogen uitgekomen was met zijn verwachting, met zijn vleeselijke verwachting van Christus, ging hij naar de grootste vijanden van Christus. En dan zegt hij, wat wilt ge me geven? En ik zal hem in uw hand overleveren. En ze hebben hem toegelegd, dertig zilverlingen, een prijs van 105 gulden in ons geld. Wat toen wel een grote waarde had. Mijn ruders en de vijanden van Christus, werden verblijft. En met het mond voor zijn aangezicht keert hij terug tot de besiepelskaart. En keert hij terug tot Christus. O mijn houders. Jeremia zegt argelustig is het hart. Nee, de enig ding. Ja, doodelijk. Wie zal het kennen? Die ooit zijn eigen hart leert kennen. O oh, bedenk eens, en het is niet vernieuwd. Zelfs, mijn leudes de zonden van Jude, van Petrus, in de verlogening van Christus waren vreselijk. Die werden niet gedaan met voorbedachte raden. Petrus viel in de zonde, hoewel dan de zonden zeker zo erg waren. Maar Judas leefde verborgen in zon. Leefde verborgen in zon. En hij kwam terug en ziet mede het paas gehad. Dus hij hield zich verborgen. Och wat kan men een man opzetten. En mijn is als we daarachter konden kijken. Wat is de mens? Landelijk omlaag gedaan. En wat vinden we dan? Wanneer de paaschaar gegeten wordt. gaat Christus zeggen. één van u zal mij verraden. Eén van u. Dus één van de twaalf. En er waren er elf die zeggen. Ben ik het heren? Dus de elf die vertrouwde er eigenlijk niet. En hij met de bewustheid dat het was. zeide, ben ik het hier. Merk is mijn houders. Hoe vreselijk of dat de mens gevallen is. En wanneer Johannes Petrus. Die zeker wel bevreesd was vragen zijn aan Jezus. Wie het toch is. En dan zegt Christus die met mij de beter in de schotel in dood. het En dat deed Judas. En wanneer dat hij dan openbaar wordt. Zonder dan de discipel het nog merkte. Reist hij van de tafel. Op. Hij kon bij Jezus niet meer houden. En hij kon bij zijn volk niet houden. En dan zegt Jezus nog wat hij doet. Doe dat haastelijk. En want Christus. Die had zich vrijwillig gegeven in de raad En was gezind om zich goden wel op te offeren. En dan vinden we. Christus komt in de hof van Gethsemane. En Judas, terwijl dat Christus kermt aan zijn vader, is Judas bij de vijanden. De gelegenheid is er. De gelegenheid is er. Om hem nu gevangen te nemen. Er komt met mij. En de fariseeën, schriftleden en de overpriesters, de gordies. En kwamen er s'nachts met zwaarden en met stokken. En dan Judas voorop. En nog sloeg zijn consciëntie, zijn hart heeft dus je wel geklopt. Maar nog, hij moest immers zijn doel bereiken, hij moest straks ontvangen. En wanneer dat hij dan komt, uh, dan grijpt hij Christus bij de baard en kust hem. En dan is het het laatste woord van Jezus die zegt, verraad Judas. Oh, wat moet dat door zijn ziel gesneden hebben. Verraad gij de zon des mensen met een vriendschap kus. Het is of Christus wil zeggen Judas. Dat is het laatste woord, val nog aan mijn voeten. Maar het gebeurde niet. En we weten de geschiedenis, we gaan er niet over uitweiden. En dan vinden we Jezus voor het zannen erin en Judas met zijn geld in zijn zak. Judas met, we zijn de dertig zilverlingen. Uh, men zegt, zeggen we van 105 gulden, andere 95, maar dat laten we maar. Maar in ieder geval, hij was bevredigd. En nu wellicht zijn consciëntie nog getroost. Dat Christus, waar het menigmaal gebeurd is, dan ze wilden stenigen, dan ze van de hoogte af wilden stellen, uh, storten. En dan ze hem hebben willen grijpen. Dat Christus zich nu nog los zou maken. Want om hem nu over te leveren, eh, dat hij zou sterven, dat is wel echt zijn doel nog niet geweest. En wanneer dat hij daar in de raad zal is, hoort hij het vonnis uitspreken. uitspreken. En waar hij het vonnis uit hoort spreken, deze is dus de doodschuldig. En hij gaat dan morgens vroeg geboeid naar Pilatus. Dan ontwaakt door God zijn conscientie. Die breekt zijn conscientie op. O, mijn Godes. Als de conscientie opengescheurd wordt. Die breekt zijn conscientie open. En nou had hij. Welig nog gehoopt dat de Christus zich los zou maken door een wonder. En nu dat niet gebeurt, we vinden nog de duivel voert in hem. Om zijn doel te bereiken. En nu de serpens zijn doel bereikt hebt, keert de duivel zich precies om. En God geeft hem als een prooi de duivel. En wat vinden we dan? Ach, hij krijgt gedauwd benauwd. De angst der hel grijpende maan. En de bliksem van de goddelijke toren ontbrandt in zijn ziel. En hoe zal die eraf komen? Daar, daar zit die Christus gaan. Geboeid. En veracht. En hij werd een schrik in zijn conscientie. Maar er wil hij naar. Hij wilde van zijn zonden, van de benauwdheid, van de pijpen van de goddelijke toren en Graamschap. Die wil hij eraf. Maar Roep! Hij zocht een middel. Hij vond een middel in zijn eigen ogen. Hij vond een middel. En welk middel? Het geld weg. Het geld weg. Dan krijg ik rust. Dan krijg ik vrede. Merk is mijn hulp. De vreze gods wordt gemist. De vreze gods werd gemist. Het geld moest weg. En zich dan bevredigen. En wat vinden we? Hij moest van zijn geld af. En wellicht waar. We gaan, er, we gaan er geen verbeelding van maken. Maar in ieder geval misschien wel onderweg brult het uit, want dan vinden we Judas krijgt beraal, dus beraal eh, wel goed als het om naar God uitdrijft, maar wat vinden we hier, Judas krijgt en dan gaat hij waar hij Christus verkocht heeft, en gaat hij naartoe tot de overpriesters, dus die bediening hadden zelfs in de tempel. En dan schreeuwt hij het uit. Ik heb verraden. luister goed op, Onschuldigloed. Zei de straks de onschuld van Christus. Ik heb verraden. Onschuldigloed. Dus Judas. Die verklaart drie jaren met Christus omgegaan hebben. Dat hij hem geen zonde had zien doen, nog dat hij zonde gedaan had. Hij verklaart Christus heilig in zijn beleid dus. Ik heb verraden, onschuldig oh goed. En we krijgt die van de godsdienst terug. Wij hebben ons zin. Werd de godsdienst wakker. Nee, die der conscientie was zo toegeskruid. Een man met bitter berouw. En de wanhoop in zijn ogen zeggen ze tegen. Gij mag toezien. Je hebt hem aan ons verkocht. Hij is in onze handen. Hij zal sterven. Zie hem maar toe. Gij mag toezien. Ziet, mijn houders. Dat zijn de leraars geweest. De priestes. En wat was het gevolg? Ach, hij moest toch van de schuld af. Hij kon bij de hoge priester niet terecht. Hij zeiden niet de priesters terecht. zei zeiden niet, oh is het waar is Christus onschuldig. We zullen onze handen niet aan een vuil maken geef ons het geld maar terug. We zullen met elkaar in de schuld komen. He. Ze verborgen. Want ze waren ook overreed dat hij onschuldig was. Maar hij had er godsdienst had hij aangetast. Hij had er vervloekt en ook moeten aangetast. Voor eigen gerechtigheid. En ach, mijn houders. De grootste vijandschap ontstaat. Als de eigen gerechtigheid aangetast wordt. Als men aangetast wordt in zijn eigen gerechtigheid. Dan barst de vijandschap voor de nacht. Zo vinden we hier. De vijandschap openbaarde ze zich. Wat er gebeurde met Judas trokken ze zich niet aan. Wat moest hij doen? Hij probeerde zijn conscientie vrij te maken met belijdenis Ik is gezondigd. Verhaalde de hond voor de bloed. Ze zeggen, je moet toezien. Nog één middel. om van zijn benauwdheid af te komen. Hij nam het geld, wat wellicht uit de offerkist gehaald was. En hebben het geld. En smijt het in de tempel. Gelukkig van dat geld, van het bloedgeld af. Ah. Maar niet van Goddag. Niet van God af. En niet van zijn zonden af. O ziet hier mijn hoeders. De ernst van de zon. En de vrucht van de zon. En toen begon hij te beleven. Wat eeuwig in de hel zal gebeuren. Begon hij toen te beleven. En hij kwam van zijn zonde Met zijn beleidenis. Uh, voor de priesters die voor, uh, hij kwam met zijn zoon beleidenis van zijn zonden en brouw. Voor de priesters niet van zijn zonden af. En hij kwam niet van zijn zonden af door het geld weg te smijten. Maar er had één middel geweest om van zijn zonden af te komen. Had hij aan de voeten van die vervloekte Christus. Die vervloekt was uh, door uh, Caiaphas. Aan diens voeten terecht gekomen was. Want zij zonden waren niet overgeefelijk. Daarom wil ik hierbij zeggen. Het gebeurt nog wel eens in zonderheid. van degene die overtuigd worden. Soms wel van Gods volk. Dat ze te worstelen krijgen. Of dat ze een kaai in zijn. En zo zijn. en Magietrovel zijn. Een Judas zijn. En dan kunnen ze bij tijden zo mee geschud worden. En zo mee geplaagd worden soms. zijn Zijnde die geweest zijn tot aan de grens van de wanhoofd. Ach, hij moet dus ontdekt worden aan de diepte van zijn net En aan de veiligheid van zijn hart. Daar gaan we niet over uitweiden. Maar nu. O oh, mijn loeders, wanneer we daarmee geplaagd zouden worden, zelfs al is dat we die zonde niet gedaan zouden hebben, maar elk een die ontdekt wordt, die leert kennen, dat Christus hem nog minder waarde is, als dertig zullen verleden. Want van heer, dat hij ons gedurig gepredikt wordt, als het enige middel door zijn en we krijgen is thuis en dat we voor hem de deur gesloten dat hij soms aan de deur van ons hart en zelfs met uh, gedouwde haren zijn haarlokken met achteren en achteren gedouwd. geklopt heeft aan ons hart en we hebben hem nooit geen plaats gegeven maar de wereld het genot van de wereld. De lusten van de wereld. Het leven van de wereld. En we krijgen, dat is als groot thuis. Dan kan je nog een een steen op Judas zwerpen. Want dan zouden we de vraag doen, welke waarde heeft Christus voor ons? O mijn ouders, maar nu het onderscheid achterkant soms wanneer we leren kennen wie we geworden zijn ermee geplaagd worden en zeggen de Satan als het is onder de toelaten gods dat hij de dag van zijn geboorte zal vervoegen dat ik geboren ben om Christus buiten de deur te houden als de gave gods maar nu het onderscheid we zeiden Judas uh, die dacht, als ik berouw heb, ik beleid voor de priesters mijn zonden. En ik werp mijn geld weg, zal mijn conscientie wel gerust worden. Helaas, helaas, arme Judas. Waar was een vlucht heen? Uh, naar het huis van Pilatus. Nee, naar de dal van Tofep. Naar die vloedplaats. Die Jeremia in de tijd. Waar dat hij een kruik gebroken heeft. Dat het oordeel zou komen over Israël. En daar vlucht hij mee. En. Merk eens. Om van benauwdheid van de helse angsten af te komen. Pleegde hij zelfmoord. Ziet. De zonde van Juda. Juda's. En haar gevolg. O oh, mijn leugens. Al van de benauwdheid af te komen. Om het ontwaken in de eeuwige rampzaligheid. Vreselijk eindig. Maar ik We zeiden we hadden dit stukje wel even over willen stappen. Maar we zijn vleden bij de eerste verse geëindigd. En ik kom weer even op terug. En willen we er niet verder over uit gaan wijden. Want ieder kan doordrongen zijn van de vreselijkheid der zonde Ieder kan doordrongen zijn van wat eens de zonde zal waren, Want wat Judas hier met het door de dood af wilde komen. ging die eeuwig in wat hij hier zag. Van de zonde en van de angst. En van de verschrikking af te komen. Ach we zelden. Voordat we even verder gaan. En elk die ermee geplaagd wordt soms. En wanneer die soms door wordt. Daar heeft de goos die is gelast van. Parisee een niet. Maar als zullen we nog zijn. Ach we zelden u willen prediken. Juda's zonden waren niet onvergeeflijk. Een moordenaar en kruis werden de zonde vergeten. En een verlogenaar zoals Petrus werd de zonde vergeten. Maar mijn houders. En nu hebben we zeiden om verder te gaan. In de tweede plaats Jezus ons vloed. Is dat een zomaar lichtvaardig overheen te stappen? Nee. Hier vinden we mijn houders. Dat Judas onbewust de borgtocht van Christus hulde me. Onbewust. Want ziende dat hij veroordeeld was. Dus dat hij zou sterven. Moet hij zijn onschuld nog bekennen. Dus Judas die predikt hier. De onschuld van Christus. Dat hij zondeloos was. Waarom leggen we hier even de nadruk op? wel, mijn orders, in verband met de kortheid van de tijd, tot troost voor Zion. Want in Jezus' onschuld, wanneer dat hij straks gaat sterven, openbaart zich dat hij onschuldig de schuld van zijn ganse kerk, borgtochtelijk voor zijn rekening genomen heeft. Als Judas Christus had kunnen beschuldigen. Van ene zonde had er nooit geen zalig kunnen worden. Maar nou de onschuld van Judas, van Christus. Door Judas bewezen. Ik heb verraden onschuldig. Bleed uit de borgtocht van Christus. Dat hij een gerechtigheid verwierf. Die zo volkomen was. En zo goed en verheerlijkend was. Hij had die zalig mag worden. Worden zalig om zijn volbrachten arbeid. Christus, die is geen zonde gekend hij, Zegt de apostel Paulus. Heeft God zonde voor ons gemaakt. Nu de onschuld van Christus. Ach, we zeggen dat kan zijn de troost van Sion. Tot bemoediging. Dat al ben ik een zondaar. Al ben ik een bedorven zondaar. En in mezelf een veroordeelde zondaar. en door de wet vervloekte zondaar. Een zondaar die de helft bediend heeft. En ik het in de eeuwigheid niet meer goed kan maken. Want dat is voor eeuwig afgedaan. In Adamsval kunnen we het in eeuwigheid voor God niet meer goed maken. Dan moeten we zondeloos wezen. En nu die zondeloze Christus die hier door de straten van Jeruzalem gaat. Als veroordeeld en in het rechthuis van Pilatus gevonden zal worden. Die zondeloze Christus wordt hier door Judas gerechtvaardigd. Zelfs in zijn radeloosheid. En we hebben, ik heb verraden, schuldig. O oh mijn Godes, wanneer we hier met aandacht bij stilstaan. Zeggende, ik heb gezondigd, verratende onschuldig bloed. Hij was zonder zonde. O dierbare Christus, hebben zij de, de onschuld van Christus bewezen. Want, niet alleen door Jezus, maar mijn horens, hij overreed hier. De eigen gerechtigen, ze zeggen, Gij mag toezien. Ze zeggen niet, onschuldig. Nee Judas, man je bent er goed voor betaald. Hij wordt opgeruimd worden, hij is schuldig. Dat zeggen ze niet. Hij doet er eigenlijk ter conscientie nog ontwaken. Maar ze proberen het spoedig te bedekken. Man, praat niet over onschuld. Ziet hij bij ons vandaan komen. Wanneer Christus opgestaan was. En de wachters bij het graf kwamen. Bij de fariseers. En de overpriesters. En met doodsbleken aangezichten. waren ze prijsgegeven aan de verharding. Het openbaarde zich erin. Ze konden net zo makkelijk liegen en stelen. Ja. Het openbaar is erin. Stil. Niet verbreiden. Dat in Engelen dat je gevlucht bent. Niet verbreiden. We zullen je veel geld geven. Zal er geld genoeg over. Het erin. De christelijke kerkeraad, Geld genoeg over. Om te verdonkeren manen. De volkomen gerechtigheid. Zoals die in Christus is. we wij zullen veel geld geven. Nou vertel je maar aan de discipelen gestoemd. En als die toont, Wij zullen hem wel met zoveel leugens bedriegen. Dat is voor jullie wat goed gaat. O merk eens mijn ouders. Dus zelfs ook de farizees En de overpriesters. Die uit haat en rok omdat hij hun godsdienst afkeurde. En dat hij met de godsdienst sinds de tijd aangesproken, wee u gij schriftgeleerde. En wee u geen farisees. Gij, gij geveinsde. Die de huizen der weduwe opvreet. En zijt als een wit het graf. Waarvan binnen vol doodsbeenderen de dood is. Gij geveinsde. Ach, hij had ze aangepast in de godsdienst. En u had nu de regen te bedekken, te verharden. En straks zich te verharden nog. Het geld mocht hij immers in de offerkist. Toen hebben ze de plaats waar Judas zich voor hen heeft, hebben ze verkocht. Wat in de tijd het al van Hinnon is. Van een pottenbakker die leem haalt uit die putten. Hebben ze het graf gekocht. Nog een liefde blijkt voor vreemdelingen die eens kwamen te sterven. Kom ze daar begraven worden. O, gewoon doorgrondelijk is een mens een hart. En als God de mens door laat gaan. oh mijn uur. Dan zal hij zich verharden tot zijn doodsnik toe. Eer dat hij in de schuld komt. Maar nu preek ik het ons, Christus ons komt. Hoe hij verwierf met zijn lijden en met zijn gehoorzaamheid aan de eis der goddelijke wet in gehoorzaamheid. En te dragen de vloek der wet, dat deed hij plaatsbekledend. Jezus was zondeloos. Had als wij zonder voor God geworden. Heeft hij al onze zonden gedragen tot de laatste toe. Daarom zei hij de, de troost voor Sion. En wanneer er nu onder ons zouden zijn. Sionieten. Ach Sion had in dezelfde. Hebben we meer gezegd. Sion was een onvruchtbaar berg. Er groeide niets. Nog geen konijn kon daar een grasprietje vinden. En dat had God verkoord. Maar als we zeggen tot troost voor ziel. We hebben straks nog gezongen. Gij die God zoekt in alle uw Houd aan, grijp moed. Uw hart zal verholen leven. Waarom? Dat al is het dat u bij jezelf een dat je niet boven Judas kan gestaan. Niet boven Petrus kan gestaan. En niet boven de moordenaar van het kruis kan gestaan. Uit de kennisneming van goddelijk en geestelijk licht. En je leert kennen de smaard daarvan. En de over de zon. En daar maar één plekje weet waar je terecht kan. Dat is het kruis van God. Dan zeggen we, dat is de troost van Sion. Dan kunnen ze de recht wel zien. Al had ge dan al de zonde. van Adams naar Kroos zijn gebonden. Zijn bloed weest alle zonde. Want dat onschuldige bloed, dat was gestroomd voor schuldige zondaar. Dat onschuldige bloed was gevloeid voor een zondaar. zondaar. Dat onschuldige bloed was gevloeid voor verloren zondaar. Dat onschuldige bloed was gevloeid voor reddeloze zondaar. En daarom de onschuld van Christus bewezen. Want als Christus zeggen we, ene zonde gedaan ze hebben, wat die kon. ene zonde, dan was het met de zaligheid van de ganse kerk voor eeuwig gedaan. Maar omdat hij zondeloos was, is zijn gerechtigheid die hij verworven heeft een volkomen. En zodat wanneer wij er iets van leren kennen, de onschuld van Christus, zondeloos veroordeeld, zondeloos gestorven. En kan zeggen we tot troost zijn, voor die oude gerechtigheid prijs moeten winnen. En die de eigenwillige godsdienst prijs moeten geven. En die tot moet keer en ik ben een zondaar. En ik kan het in de eeuwigheid voor God niet meer goed maken. En ik kan het voor geen sterveling meer goed maken. Maar ach, nou hoor ik prediken de onstoot van Christus. Dat hij door de verwerving van zijn gerechtigheid. Dat een goddelijke is. Een eeuwig geldende. En in de hemelige een is. De gerechtigheid van Christus. Is in de hemel herkend. Daar heeft God van gesproken. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik me wel vader. O mijn oerders. Zitten er nog onder ons. In wie er ziel woont. Houd de kennis van je ongerechtigheid. Een honger naar die gerechtigheid. Waarvan Christus zegt. Zalig zijn zij. Die hongeren naar de gerechtigheid. Zoals Christus door zijn onschuld als onschuldige. Zijn bloed vergoten heeft. Aan Gods gerechtigheid voldaan heeft. Een gerechtigheid verworven heeft. Die geldend is voor God. Maar tevens spreek ik u, mijn ouders, dat daar buiten geen gerechtigheid is. Dat het de enige gerechtigheid is. Dat het de volkomene gerechtigheid is. Dat het een gerechtigheid is waar je bij kan leven en bij kan sterven. Ja. O, oh, dan geldt het ervan. En mijn ouders, als we daar iets van mogen leren kennen, dan. Waar nu die schuldige Christus of schuldig verklaard wordt. Maar door Judas onschuldig. Ach nu zal Christus zijn arme kerk. Die zich schuldig weten. Die zich schuldig kennen. Die een droefheid hebben. Niet naar de wereld. Want dat was van Judas. Maar een droefheid naar God hebben. Dan zal die onschuldige Jezus. Zij zo zijn schuld bedekt. Waarvan. Maak zijne immers dus nog zegt ach. Een zeker dichter zegt ach. Wanneer mijn oog eens spreekt. Het angstig doodsweet van mij leek. Dat u bloed. Mijn schuld dan wekken. U bloed mijn hoofd dan wekken. En mijn schuld. Door die, die gerechtheid Voor God bedekken. Dat is de enige gerechtigheid. En we beleven een tijd mijn houders. Dat men buiten die gerechtigheid wel zalig te zijn. Ach ik zou u willen prediken. Dat wanneer dat je nog in je eigen wat zoekt. Om goden wel te zijn. En om u verdienstelijk te maken voor God. Zet je Christus buiten de deur. O, oh God, alleen gedacht is, dat we dan Christus nog buiten de deur zetten. Maar wanneer we verwaardigd mogen worden, om de doodsteek in ons hart te krijgen, aan alles buiten Christus, zijn ons schuld te leren kennen. Maar dat wat hij geleden heeft, borgtochtelijk gedaan heeft, volkomen aan de eis der goddelijke gerechtigheid, Waarvan de kerk zong, nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom te toosten. Zijn gerechtigheid. Dat is de doodsteek aan onze eigen gerechtigheid. Die zijn eigen gerechtigheid nog op de been haalt. Ach, die is gelijk als de fariseer. En de schrift gelever. Ach, die zijn nogdoende. Om Christus te verwerven. O, laat onszelf ons zelf ons nauw onderzoeken. En zelfs mijn huid is godszalig. Nou, ontvangen gedaan, de moeten ze bij tijden ook nog herkennen. Wanneer ik lees van de bruid, dat hij aan de deur staat en klopt, zijn hoofd vervult nacht. Zegt ze ik heb geen zin om de deur open te doen. Ik heb mijn voeten gewassen En ik heb pas ben ik het bed beklommen. En wat vinden we dan? Ach, dan gaat hij bij de deur vandaan. En dan is het niet het laatste woord dat hij van Judas zegt. Maar dan laat hij zo'n goddelijke liefde achter. Dat ze kan niet uithouden in de bedsteen. Ze hebben hem verrecht. Ze hebben hem miskend en dan vinden we dat ze hem gaat zoeken. Ze moet weer aan zijn voeten terechtkomen. Daar staan de eigenschappen van het zelfmakend geloof. We zingen nog van psalm 73 het laatste vers. Die ver van u we weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoerering. En u den trotse nek toekeer, maar het is mij goed mijn s'avondslot. Naar wij te wezen bij mijn God, vertrouw op hem geheel en al, den Heer diens werk ik roemen zal. Wij noemden u het laatste vers van Psalm 73. ...dit achtergelaten. En we vinden nog... ...in handelingen 1... ...dat... ...de apostel Petrus... ...wanneer daar een andere... ...apostel gekozen moest worden... Eh, ...dat hij zegt... ...hoe vreselijk... op zijn einde gekomen is. Matthäus... Eh, ...zegt hier... ...en hij verwargde zich. Maar wat vinden we dan. Dat Petrus zegt. Dat de touw waaraan hij gehangen heeft. Of de tak. Dat hij gebroken is. En hij gevallen zijnde voorover. Is gebarsten. En zijn bloed is gevloed. Zijn bloed op de plaats waar in de tijd door de God de konen en de kinderen geofferd werd aan de Moligen de gegezind. Op een vloekplaats die door Jeremia aangewezen was, waar de kruik verbroken werd door Jeremia, alsof zou Jeruzalem en een tempel verbroken worden. U ziet hier, mijn oor, het vreselijk eind. Maar wanneer we dan vinden, hij wierp het geld, het bloedgeld in een tempel. Ach, daar viel ook het veroordeeld vonnis over de tempel. Want die is ook verwoest geworden. Veertig jaren later is de tempel verwoest geworden. Daar is zoveel bloed gestroomd. Dat de BK een rood zag van bloed. Vanwege de verwerping van de onschuldige Christus. De verwerping. Maar nu mijn mede reisgenoten naar de eeuwigheid. God bewaren ons ten eerste uh, voor de zonde. Uh, zoals Judas die bedektelijk gedaan heeft. Onder het mom van God God bewaren ons voor die schrikkelijke zonden, dat we niet blijken te zijn wat we niet zijn. Ach, er is een groot verschil wat we wel eens meer gezegd hebben. We kunnen wel een huichelachtig hart hebben, dat wil zeggen dat we onze huiggelachtigheid waarnemen. Maar het is vreselijk onbewust een huichelaar te zijn. Judas was zich bewust dat hij een dief was. En hij achter het mom van zijn goddienst, van een discipel, kwam die openbaar. Er zal straks de eeuwigheid openbaar. Dat al is het hier niet openbaar zou worden. zal straks de eeuwigheid openbaar worden. Wat we geweest zijn. Voor een alwetend en een allem tegenwoordig God. O oh, God kan zelfs ons bewaren. Een mens bewaren. Dat het mond er hier nog niet eens afgaat. Maar straks voor de rechterstoel eraf gaat. Gelukkig. Als we ons huichelachtige hart leren kennen. Dan ga je met David nog bidden. Weer snoot O oh God van mijn gemoed. Laat uw genaam. Uw wetten leren. En ga je met de dichter van psalm 139 nog zeggen. Doorgroot me en kent me en beproef me. En zie of dat er van mijn schadelijke weg zijn. En leid me op de eeuwige weg. Dan zult gij voor God in het verborgen. zelf je Judas zonder beleid. En met tranen aan het kruis. Jezus ons En als je er iets van mag herveren, dat hij als de onschuldigen een gerechtigheid verwierd, zij in stof brengt. Ach, mijn ouders, wanneer de dienen van ons zijn. Ach, het is nog heete der aan we zijn, als Judas, hoewel. Er niets gebeurt buiten Gods raad. Maar zijn zonden waren niet onvergeeflijk, Ah, niet tegen de Heilige Geest gezonden. Dus als hij nog gekomen had, op menselijke wijze gesproken. Ach, dan had hij nog vergeving geweest. Maar toen hij probeerde van zijn benauwdheid af te komen. Door tegen de hoge priesters. Beleiden, de priesters zijn beleid is te doen, zijn geld terug te geven, daarmee was hij geen zoon daar van God. ziet dus mijn reugd is wat er plaats kan hebben. Belach hebben van de zonde, Beleidenis is doen voor mensen van de zonde en van de zonde nog met de zonde te breken, weg te werken, maar niet te schuldigen voor God. O mijn God, daar wordt wat afgepraat en wat afgeredeneerd, maar benen we en zijn we open voor het aangezicht van God. Durf je in het verborgen voor zijn alzien en zijn alwetend aangezicht je hart open te leggen, al was dat je bij je eigen vond. Heer, ik heb geen steen. Om op Judas te werken. Maar ik kom met mijn Judas zonde tot u. Ik kom met mijn schuld tot u. Ach, ik geloof in de onschuld van Christus. Maar ik geloof dat hij verworven heeft. Een gerechtigheid die al mijn schuld bedekt. Die al mijn overtredingen bedekt. Maar dat oprecht voor God te zijn. O, oh, mijn lures, dan kijkt hij niet naar links. En dan kijkt hij niet meer naar rechts. Maar dan kijkt hij naar binnen. En als hij dan verhaardigd wordt te kijken in het hart van God. Die zijn zoon gegeven heeft. O, oh, dan zingt hij weg in verwondering. En dan zegt hij met, met David, gij die God vreest, prijs mijn dat die zulke monsters nog wel zalen. Dat die zulke goddelozen wil terechtvaardigen, Dat die vijanden met God verzoen. Op grond van die aangebrachte. En volkomenige gerechtigheid van Christus. En mijn houders. Daar is geen andere gerechtigheid. Die geldend is voor God. Als ik voor ene zonde van mij eigen nog in moest staan. Was voor eeuwig kwijt. Maar als ik door het geloof mag leren kennen, dat Christus ons al onze zonden gedragen heeft aan het kruis, om dan op grond van die gerechtigheid strakjes te mag sterven. En dan in te gaan in de heerlijkheid, om dan het lage Gods geslacht van voor de grondleggende wereld, die dan zijn kerk. Onschuldig voor de vader zal op Grond van zijn onschuld. De grond van zijn gehoorzaamheid. Onschuldig voor de vader zal stellen. Ho, dan geldt het ervan. Als we die gerechtigheid mogen leren kennen. Wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene gods. God is het hier rechtvaardig. Wie is het hier verdoemd. Komen mee, de reisgenoten naar de eeuwigheid. We hebben maar één kostelijke ziel. Houd er toch rekening mee. We moeten heerlijk openbaar worden. Voor de rechterstoel van Christus. O God geef dat je hier verwaardigd mocht worden. Om in school en in boete. Met je zonde de toevlucht benemend op God. Ach bewaar God bewaar u. Voor een kaaien. Die zijn mijn zonden zijn te groot. Die aardsleugenaar. Die door de duivel betoverd was. Mijn zonden zijn te groot. Dan dat ze vergeven kunnen worden. We zeggen die leugenaar. Die zo door de duivelen geregeerd. Dat het bloed van Christus onbrijnacht. En God verwierd. Nee, ik heb vrijmoedigheid om u moeten prediken. Al had ge al de zonde Van Adams naar Kroos aangebonden. God is zeer beeld in het schuld vergeven. Maar in boete. Met onze zonden naar hem. Waarvan een dichter zegt. Ik beken Aan u o oh God oprecht mijn zonden. Ik verberg geen kwaad dat in me werd gevonden. En mijn is dat is een gezegende plek. Want dan wordt het waar en gij naam die gunstig weg. O gezegend volk, gezegend volk. Die op rechtsgronden daar iets van mag geleerd. Zittende nog onder ons. Door onweder voortgedreven ongetroosten. Op de golven en de baren van deze levenszee. Onder strijd laat dit onderwerp u niet van God afdrijven. Maar laat het u naar God toe draaien. Opdat dat gij mocht vinden in Christus. Een vergevend en een verzoenend God. Maar wee, wee, wee. Als we vol harten zullen in de zonde. Dat is verharden in de zonde, En verharden in de zonde. Is rijp geworden Voor de eeuwige rampzaligheid. Heb God genade verheerlijk. Huldigt uw koning. Herkent hem. Als een enige God en maken. Daartoe zegenen de Heer zijn woord. Om Jezus willen. Amen. Ach, Heer, Het is u bekend hoe we vanmorgen hierheen gegaan zijn. O, als het ware wel blijvende. O, God, wie zijn we toch. Een riet dat van de wind heen en weer bewogen wordt. Maar nu zeg je in die woord, het gekrookte riet zal die niet verbreken. En het roken wie ik zal die niet uitblussen schenk, ons uw genaam. Dat de vrucht van de bediening mocht zijn. Dat we nog zondaren vernederd en verteederd mochten worden. Om behoefte te krijgen aan die gerechtigheid. Die alleen geldend is bij u. Verzoen ook het zondag wat ons aangekleefd hebt. In dit morgenuur, we leggen ons hart voor u open en bloot, O oh God. En ga nog met een iegelijk van ons. Tot de plaatsen onze woning en verhoor ons. Om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Onze slot zijn zij het laatste versie van Psalm 2. Welzellig zij die naar zijn reine leer in hem hun heilen hoogst geluk beschouwen, die Sion's vorst herkennen voor hun heer. Welzellig zij die vast op hem betrouwen. We u het laatste vers van Psalm 2.